Vijf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het Limburgs Dagblad en Dagblad de Limburger zijn vannacht niet gedrukt. De medewerkers van de drukker in Heerlen legden het werk gistermiddag neer... uit protest tegen het uitblijven van een nieuw sociaal plan. De vakbonden en de directie van Mediagroep Limburg waren in overleg... maar zijn er niet uitgekomen. Eigenlijk zouden in de nacht van maandag op dinsdag al worden gestaakt... maar in verband met de aankondiging van de troonswisseling... verscheen er dinsdagochtend toch een noodeditie van de krant. Er wordt in Nederland opnieuw aangifte gedaan tegen Jorge Sorgheta... de vader van prinses Maxima. Advocaat Lisbeth Zegveld zei in Pauw en Witteman dat er nieuw bewijs is... dat Sorgheta wist van de zuiveringen van het Fidela regime in Argentinië. Het bewijsmateriaal is verzameld door de journalist Arnold Karskens. Hij zegt dat hij negen oud-medewerkers... van het Argentijnse ministerie van Landbouw heeft gesproken. Volgens Karskens zeggen die oud-medewerkers... dat Soriketa moet hebben geweten van politieke moorden. Eerdere onderzoeken naar Sorgheta liepen op niets uit... Koningin Beatrix is vandaag jarig, ze wordt 75. Ik ben dankbaar dat het mij gegund is deze dag in goede gezondheid tegemoet te gaan... zei de koningin maandagavond in de toespraak waarin ze haar aftreden afkondigde, aankondigde. De koningin geeft geen groot feest... maar heeft wel iets georganiseerd voor haar personeel en oud-medewerkers. In Paleis Het Loo in Apeldoorn gaat vandaag de tentoonstelling... Beeld van Beatrix open voor het publiek. Patty Andrews is overleden, de jongste en enig overgebleven lid van de Andrews Sisters... De zussen Laverne, Maxine en Patty Andrews zongen in de Tweede Wereldoorlog... vaak voor de Amerikaanse militairen. Bekende hits waren Boogie Boogie Bugle Boy en Don't Sit Under the Apple Tree. Patty Andrews was 94. Het weer op de meeste plaatsen droog en een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind... vooral in het kustgebied hard tot stormachtig. Vanuit het westen verder regen, maar vanmiddag droger en zon tot een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dan een voorbeeld van een uh, valse start, wat je net hoorde. Normaal als het nieuws is geweest, dan hoor je een radio Intune en de, de omroep die ervoor verantwoordelijk is en de presentator die je dan uh, krijgt. Maar goed, de valse start zou dat in het uh, feit dat ik uh, op de computer het een en ander verkeerd had uh, geprogrammeerd. Maar ik dacht, ik laat die Paul Wellen gewoon staan. Want dat is best een leuke plaat van uh, alweer een, uh, een jaar of zo geleden. Noot te kwijt, dat hoorde je van de Britse zanger. Goedemorgen, dus je bent welkom bij de Vara. De nacht klinkt anders hier op Radio 1, het muziekprogramma van Radio 1. Waarbij je dus de muziek hoort die uh, niet alle dagen via de meeste radiozenders door is. En die van Paul Wellen was daar dan weer een aardig voorbeeld van... De nacht ging anders, het laatste uur wat, wat hier gaat, En dat betekent zo rond half zes drie chansons op een rijtje. Ik laat je iets heel ouds horen, van uh, begin van de jaren 50. Er is uh, recent materiaal uit, die Franse, uit dat Franse repertoire. En ik laat je ook nog een liedje horen dat te maken heeft met, uh, met Beatrix. Ja. <laughs> Kunnen natuurlijk ook niet omheen, want ze is vandaag jaardag. Jawel, dat we daar ook even serieus mee bezig zijn. Hare Majesteit. Ook die vandaag 75 wordt. Nou goed, in ieder geval uh, nog een hoop te doen voordat het 6 uur en voordat het Radio 1-journaal hier begint op deze zender. Vandaag dus 31 januari 2013. En morgen dan hebben we weer een andere maand. Dan is het februari. Ze heeft een lintje. deze zangeres. Zij mag zich namelijk noemen... Officer of the Most Excellent Order of the British Empire. Hele mond vol. Of, of, Afgekort tot OBE. En uh, wie is deze dame... die zich Officer of the Most Excellent Order of the British Empire mag noemen? Dat is namelijk de Barbara Dixon. Die had in de jaren tachtig een hit met dit January, February. En ze is ook bekend geworden met het musical liedje I Know Him So Well... Het ging anders bij de vader op Radio 1. En ik wijs je even naar een bijzonder optreden vanavond. En dat zal plaatsvinden in theater aan het IJ in Amsterdam. Dat is een optreden van een flamenco-zangeres, Carmen Linares. En dat uh, optreden van, het, van deze flamenco-zangeres, Carmen Linares... dat gaat in samenwerking met het Nederlands Blazers-ensemble Flamenco Biennale... Dat is de overkoppelende titel van dat programma. Veelbelovend, dat wel. En als je daar meer van wil horen. en je woont ver buiten Amsterdam. geen nood van het programma. Dat wordt tussen 8 en 11 ook uitgezonden via radio via Carmen Linares. Oh No magaseña delante de mi madre de la que de, de mi mare. Ay, no magaseña No maagaseña. ay que mi va eres hermosa y que mi mare I got you Corona. Dat is wat je hoorde met daarin centraal de stem van flamingo-zangeres Carmen Linares... die dus vanavond uh, een optreden zal geven in het muziekgebouw aan Uitein Amsterdam... in samenwerking met het Nederlandse Blazers -ensemble. En wat ik zei, je kan het allemaal volgen via de radio. Radio via de klassieke zender, die zal het concert tussen 8 en 11 uh, zo goed als uh, integraal uitzenden. Zij gaat naar het buitenland toe en in het kader daarvan gaat ze een try-out doen... Caro Emerald. 5 maart zal die traai uit zijn en zij gaat dan optreden in Duitsland en in Engeland. En daarvoor gaat ze even oefenen hier in Nederland. Hier is ze. I can stop shaking. The room has a groove and the floor. It's almost quaking. Dat is wel weer van een paar jaar geleden. Toen zij een optreden gaf in Spijkers met Koppen Caro Emerald. 2009 vond dat plaats. 7 november. En je hoorde haar met back it up. En zoals ik zei, Caro Emerald gaat een try-out geven. Die try-out zal trouwens plaatsvinden op 5 maart in het patronaat in Haarlem. En dat allemaal in aanloop naar de reeks concerten die ze in Duitsland en in Engeland zal geven. Vandaag, tot, nou niet vandaag, gisteren toen is ook bekend geworden, of toen zijn een aantal namen bekend geworden van artiesten die ook op het North Sea Jazz Festival zullen gaan optreden. John Legend, die zal er bijvoorbeeld staan. Sting, Diana Warwick, maar ook een pianist die we ook al jaren kennen. <lacht> Ramsey Lewis. Het een jazzfestival dat van 12 tot 14 juli zal plaatsvinden in Rotterdam... met op de affiche inmiddels bekend de namen van Betty LaVette... Didi Bridgewater, het Royal Hargrove Quintet... verder Kenny Barron, Santana die ook zal komen... en verder ook John Legend, Sting en Diana Warwick... Maar ook de pianist die ik juist heb laten horen, Ramsey Lewis. Ramsey Lewis die in de jaren zestig de hitparade heeft weten te halen met het nummer The In Crowd. En in de slipstream, daarvan maakte hij deze opname van een Oudelen Berry hit, nummer, het nummer 123. De nacht ging het anders bij de varen op Radio 1, dus een hele bijzondere band. Ze noemen zich Duck Tails En luisteren naar hun plaats, The Letter of Intent. En de nacht niet anders van de band DuckTales. En je hoort de Letter of Intent. En van de meest opvallende platen van het afgelopen jaar dat was toch wel die plaat van uh, Triggerfinger I Follow Rivers. En ja, het kwam al heel bijzonder tot stand. Bijna een jaar geleden in het ochtendprogramma van Giel Beelen. En Giel die had Triggerfinger te gast en vroeg of ze een liedje uit de hitparade wilde spelen. Dat werd uh, gedaan. En wat Triggerfinger op dat moment nog niet wist, dat ze bezig waren met het maken van een Europese hit. De nummer is zelfs in de top 2000 terechtgekomen. Zo populair dat je het origineel haast zou gaan vergeten. We zouden inderdaad het origineel nog gaan vergeten. Jorda, I Follow Rivers. De originele, echte, oeroriginele versie van de Zweedse zangeres Liki Lee. 2011 en uh, iets later toen kwam daar ook een remix vanuit. In een iets uh, sneller tempo. En ook dat werd een succes. En vervolgens kwam uh, Triggerfinger daar nog eens een keer overheen. Met hun, uh, ja, in eerste instantie akoestische versie. Die hier live opgenomen werd. In het VARA-programma van uh, Giel Belen op de vroege. Ochtend, dan nog eens een keer. I follow rivers, tijd voor de drie chansons op een rijtje en een hele bijzondere, die over uh, twee of drie minuten torens. Line Renault, een chansonnière die vooral populair was in de jaren 50, ze leeft, ze leeft nog steeds. En van haar hoor je Etoile de Neige plaat die ik oorspronkelijk ken als carnavalswijsje. Maar dat blijkt dan toch een uh, chanson te zijn. Uh, Lien Renaud, Etoile de Neige. Dus de Limburgers onder ons uh, zeker zitten ernaar te luisteren. Want dan heb je dadelijk iets wat je ineens herkent. Alain Souchant, die hoor je daarna met Sa Déjà Sa. Maar allereerst laat ik je luisteren naar een uh, recente opname... van een zangeres die Sol Gimines heet... S'en vraagt par la fenêtre, de chasseurs à ma porte, comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis, je fume. Déjà, j'ai connu le parfum de l'amour en milieu. Ne m'abourai pas autant Maintenant t'es seul dans mes entourages me rend malade Je ne veux pas travailler Je ne veux pas déjeuner Je veux seulement Aux yeux, le ciel protège les amoureux. Je pars en voyage pour qu'à mon retour, à tout jamais plus rien n'empêche notre amour. Et quand les beaux jours reflètent, Rien que de ville, rien n'est fait pour moi. mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh oh oh, et je rêve, de Soudan, mon pays soudain se soulève. Oh oh. oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Il un sac de plastique vert au bout de mon bras dans mon sac mijn il y a de l'air. C'est déjà ça quand je danse en marchant dans ses tchets là-bas, ça fait sourire les passants, c'est déjà ça, oh, oh oh Et je rêve De sous dans mon pays soudain se soulève Oh oh rêver c'est déjà ça c'est déjà ça C'est déjà ça Déjà ça. Déjà. Pour vouloir la belle musique, soudain mon soudan, pour un air démocratique, on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler, soudain mon soudan, suite de la parole échangée, on te casse les dents. Oh, oh, oh, et je rêve Que soudain, mon pays soudain se soulève. Oh, oh. rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Je suis assis rue Belleville, au milieu d'une foule, et là le temps est mort. -il. Ik weet dat ik niet meer kan. Ik weet dat ik niet meer c'est déjà ça, dat ik niet meer kan. Ik weet dat ik niet meer kan. oh weet c'est déjà ça, oh oh, oh oh, c'est déjà ça. 1993, je hoorde de stem van Alain Souchon. C'est déjà ça. En daarvoor, die hele oude plaat. uit het begin van de jaren 50. Je hoorde de stem van uh, Line Renault. Etoile des Neiges, en wat ik al zei, ik ken het als uh, carnavalsliedje. In de jaren 50 uh, was ik daar als klein kind. <laughs> en uh, ik ben een beetje carnaval aan het vieren. En daar hoorde ik dan regelmatig een liedje in die carnavalsperiode. onder de titel Zo. Ja, zo waren het hoor. En dat blijkt dan een, een chanson te zijn, maar uh, ontdek je dan jaren later. <laughs> en, en dat is dan Étoile des Neiges. Linda Renault, die hoorde je. En dat werd voorafgaand door een andere zangeres. Maar mm, dat is dan weer hele actuele muziek van vorig jaar. Sol Jiménez, dat is de naam van de zangeres die je hoorde. En Je ne veux pas travailler, dat zong ze. Uh, vandaag, uh, 31 januari, bijzondere dag is het uh, vandaag... Morgen, dan is het precies 60 jaar geleden dat de watersnoodramp in uh, Zeeland plaatsvond. Maar 31 januari 1995, toen stond het water ook hoog. Niet uh, zozeer aan de Noordzee, maar wel waren Maas en Waal op het punt om buiten hun oevers te treden. En ook de IJssel. En ten gevolge daarvan werden een kwart miljoen Nederlanders uh, verzocht en gedwongen om hun huis te verlaten. In 1995 vond dat plaats. Vandaag is het ook precies 39 jaar geleden dat de draadomroep verdween. De draadomroep, wat is dat? Nou ja, vader gaat vertellen uit het verleden. Dat was namelijk de voorloper van uh, het huidige kabel-tv-net. Uh, Tegenwoordig kan je via kabel tv honderden televisiezenders en even zoveel radiozenders ontvangen. Alleen die draadomroep die was wat bescheidener daar waar het ging om het te ontvangen van buitenlandse radiozenders en Nederlandse radiozenders. Want daar ging het om. Je kon via die draadomroep vier radiozenders ontvangen. En het voordeel daarvan was met name in de jaren, eind jaren 40, jaren 50, 60... dat je via de draadomroep een fantastische geluidskwaliteit kreeg... en niet afhankelijk was van de middelgolf. FM stond toen nog in de kinderschoenen. Nou, naarmate die uh, FM-frequenties populairder werden... en de toestellen betaalbaarder... werd die draadomroep dan ook wat minder belangrijk. De draadomroep, die, uh, dat, dat werkt als volgt. Je kreeg een, een dikke draad die tot aan het huis liep. En vervolgens kon je daarop een uh, luidspreker uh, aansluiten. En dan kon je kiezen tussen Hilversum 1 en Hilversum 2. En er waren dan nog twee andere programma's. Uh, het derde programma had een verstrooiend karakter... zoals men dat toen noemde... En dat was dan een aanbod uit Belgische, Engelse en uh, Duitse programma's. en Hetzelfde gebeurde dan met het Vierenkanaal, maar dan met uh, klassieke programma's. Nou, dat was dus, dus de draadomroep. De voorloper van de huidige kabel-tv. Maar vandaag, 31 januari, is het ook uh, 33 jaar geleden... dat koningin Juliana haar... Uh, Aftreden aankondigde via radio en tv. De beelden daarvan hebben we afgelopen maandag kunnen zien. En vandaag is het dan zover. Ze wordt vandaag 75 jaar. We reden om er even stilte bij te blijven staan. Niet van de kaartclub en niet van de zang. Ik zag haar en dacht maar, waar ken ik haar van? Ze is niet mijn tante en ook niet mijn nicht... Waarvan ken ik dan toch dat frisse gezicht? Waar zag ik eerder die lachende blik? Ik hield het niet meer en daarom vroeg ik. Zeg me je naam, want ik weet hem niet meer. Zeg ze Beatrix van Assoua en toen wist ik het weer. Ze zei mij, ik weet een geweldig café. Ik zei, het is oké okay, en ging met haar mee. Ze gloeiden zo mooi in het zacht rode licht. Die lachende ogen, dat frisse gezicht. Toen ik zei, wat drink jij, gaf zij mij een snow. Ik ben koningin, dus is is meervoud voor jou. Pardon, zei ik blozend en iets wat van slag. Wat willen de dames drinken? En toen schoot zij de lach. Ze vond mij, zo zei zij, een leuke Jan Drol. <lacht> ze lachte en danste, bracht mijn hoofd op hol. Kom, dan ook jij, slomen, mijn hart is gezwicht. Voor die lachende ogen, dat frisse gezicht. Dat speelse spontane heb je daar altijd. Alleen als ik vrij ben, niet in de baas Zij moest eens weten wat zij heeft aangericht. Ik ben verliefd op dat frisse gezicht. Bij het vallen van de nacht zei ze ik ben je bruid Ze maakte mij een sprookje maar blies het weer uit Ze moest naar haar werk en bij het ochtendlicht miste ik die ogen, dat frisse gezicht Op het journaal loopt ze stijf in dan Menigeen zegt wat een trut, maar ik weet hoeveel Spontaniteit en verliefdheid er ligt Achter die lachende ogen dat frisse gezicht. Liefde is vreemd. Liefde is vreemd. Liefde is vreemd. Hare Majesteit, bezongen door Herman Vinkers. Omdat ze 75 jaar wordt, draaide ik dit plaatje meer aandacht voor de 75ste verjaardag van Hare Majesteit, de Koningin, straks na zessen. In het Radio 1-journaal met Lara Renze en in dat Radio 1-journaal... ook aandacht voor cijfers van de bouw en in de bouw die bekend zijn geworden. En de werkloosheid zal daar centraal in staan. Verder aandacht ook voor de aanval die Israël deed op een militair complex in Syrië. En ook sport zal er zijn. Een terugblik op de voetbalwedstrijden van afgelopen avond. Radio 1-journaal, straks dus na het dienst van 6 uur. Met Lara Rens op deze zender, Radio 1 van 6 tot half 10. Nog even aandacht voor uh, wat voor verjaardagen en zo. Uh, niet alleen uh, Mare uh, heeft haar verjaardag vandaag te vieren. Dus is ook nog een verjaardag van iemand die uh, helaas niet meer onder ons is. En dan heb ik het over uh, Terry Allen Cat. Terry Cat, die in het verre verleden. Gitarist was bij de band Chicago. En ja, los van het feit dat hij een virtueus uh, gitarist was... Dan hield hij er ook nog een andere hobby op na. Drugs. En wapens. En met dat wapens... Uh, met, dat wa met die wapenhobby is er op een gegeven moment uh, iets misgegaan. Hij was op een gegeven moment zijn, uh, zijn wapens aan het poetsen. En toen uh, zat een vriend dat allemaal te bekijken. En die zei van, nou joh, doe je een beetje voorzichtig, want ze kunnen wel geladen zijn. En toen zei Terry, nou, er is allemaal niks aan de hand ze zijn helemaal niet geladen, kijk maar. En toen trok je aan uh, de trekker. En toevallig zat er wel een... Uh... Een geweer bij wat geladen was, en zodoende kwam hij aan het eind van zijn leven. Terry Cat, hij heeft uh, gewerkt bij Chicago als gitarist, was hij ook een van de oprichters. En van tijd tot tijd maakte hij ook een van de composities voor de band, zoals bijvoorbeeld dit: Questions 67 en 68. 30 jaar oud is die geworden, 31 januari 46 geboren en 23 januari 1978 heeft er dus overleden. Met vooral het blaaswerk van de Chicago Transit Authority. Want zo heette die band toen. Je hadden nog eens een keer uh, question 67 en 68. En dat naar aanleiding van de geboortedag van uh, gitarist Terry Keth. Die uh, door een noodlottig ongeval om het leven kwam op 23 januari 1978. Vlak voordat hij 32 jaar werd. Zijn compositie, question 67 en 68. Nog even een paar andere verjaardagen die uh, de moeite van het vermelden waard zijn. Lloyd Kool. Van Nooit Cole en de, vermo en de Commotions die wordt vandaag 54 jaar. Johnny Rotten van de Sex Pistols, 57 jaar wordt hij. En dan iemand die aanzienlijk jonger is... en ook nog steeds volop in de muziek is. En zij zijn op dit moment wereldberoemd, namelijk Mumford en Sons. En de zanger Marcus die wordt vandaag 26 What met de zang van Marcus Mumford, die vandaag 26 jaar zal worden. Dit was De nachting Anders hier bij De Vader op Radio 1. En volgende week is er weer een nieuwe aflevering van dit uh, muziekprogramma... op Radio 1 waarbij dus uh, muziek wordt... die uh, niet op elke andere zenders uh, tegenkomt. Althans, niet zo gauw. <laughs> Zo dadelijk na het nieuws van 6 uur op deze zender het Radio 1 met Lare grenzen. De muzieklijst, die zal je binnen een kwartier ook vinden op de website van de, de Nacht Vindt Anders. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Mijn naam is Roel Koeners. We spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe afspraak van De Nacht Vindt Anders. Doodjes, hoi.